Drie uur. De Kok met het NOS-journaal. De burgemeester van de Poolse stad Gdansk... die gisteren werd neergestoken, is overleden. Burgemeester Adamowicz werd in zijn hart en buik gestoken... tijdens een liefdadigheidsmanifestatie. Hij werd meteen gereanimeerd en lag sindsdien... in kritieke toestand in het ziekenhuis. De dader, een man van 27, liep het podium op... en viel hem aan met een mes. Hij is aangehouden. Zijn motief is nog onbekend. Adamowicz was 20 jaar burgemeester van Gdansk. Hij is 53 jaar geworden. Ex-No Surrender-Captain Henk Kuipers komt op vrije voeten. Ook zijn rechterhand Theo Ten V mag van de rechtbank naar huis. De mannen worden onder meer verdacht van afpersing en het leiden van een criminele organisatie. Ze mogen na ruim een jaar voorarrest hun proces thuis afwachten. De twee moeten zich wel aan een aantal voorwaarden houden. Zo moeten beide mannen een enkel band dragen en zich melden bij de reclassering. Ook mag Kuipers geen interviews geven. Vrijdag mogen ze naar huis. Als het Britse Lagerhuis het akkoord over de Brexit dat premier May met Brussel heeft gesloten verwerpt, gaat het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie mogelijk helemaal niet door. In een toespraak zei May dat dat scenario waarschijnlijker is dan een Brexit zonder deal, dus zonder nadere afspraken tussen Londen en Brussel. Met de toespraak wil May het Britse parlement onder druk zetten om morgen in te stemmen met haar Brexit-deal. Het lijkt erop dat een meerderheid haar Brexit-deal met de EU zal verwerpen. Mee doet er alles aan om dat te voorkomen en houdt daarom later vandaag nog een toespraak in het Lagerhuis. Het is de Schotse tennisser Andy Murray niet gelukt... om de tweede ronde te bereiken van de Australian Open. De Spanjaard Bautista Agut was in vijf sets te sterk. Vrijdag kondigde Murray al aan dat hij vanwege een chronische heuplessure... in elk geval komende zomer na Wimbledon stopt... maar hij zei ook dat de Australian Open zomaar zijn laatste toernooi is. Tegen het publiek zei hij dat hij een zware operatie moet ondergaan... als hij nog een keer wil spelen.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 deze muzikale familie, de Jacksons. begonnen het allemaal met z'n vijven. Ja, toen heette ze nog Jackson 5 En later werd het de Jacksons. En de eerste platen in de tweede uur van Zandvoort op zaterdag. was er inderdaad van die groep. De Jackson Story en Can You Village. Uur 2 alweer. Zandvoort op zaterdag en Zandvoort op maandagmiddag. Als je naar de herha herha herhaling luistert. Lekker, ja, wat gaan we allemaal doen? Uh, nou, uiteraard, uh, zoals u van ons gewend bent... rond de klok van half vier, de evenementenagenda. Dus ik zou zeggen, houd uw pen en papier bij de hand. Want u kunt u gelijk meeschrijven voor een eventueel evenement... waarvan u zegt van, hé, hey, daar wil ik naartoe. Dan geeft u gelijk de gegevens. Half vier dus, de evenementenagenda. Verder hebben we natuurlijk nog Zandvoorts nieuws in het kort. We hebben ook regionaal nieuws. Uh, dat heeft alles te maken met beveiligingscamera's. En uh, ik zou zeggen, uh, genoeg reden om ook een tweede uur te blijven luisteren en kijken... Naar de enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. We hebben er zin in, ook lekkere muziek in uur 2 van dit programma. Waaronder deze Bruno Mars. Top, top, zaterdagmiddag bij CFM. Met deze van uh, Cardi B en uh, Bruno Mars. Dat was uh, de single nog een keer finis. Inmiddels 14 minuten over drie uur. Zou dadelijk weer uh, meer nieuws uiteraard uh, op je radio. Je eigen lokale radio. Vooruit Zandvoort. We zijn er 24 uur per dag. En nog op zoek naar andere vrijwilligers. Dus wil je vrijwilliger worden bij ons? Laat het weten. Bestuur het cfmzandvoort.nl zandvoortnl opgemerkt, Albert Jan. Vorige week draaiden we ook de Steve Miller bands. Maar toen een ander plaatje, Fly Like an Eagle. En uh, ditmaal hebben we voor die andere grote hit van deze groep gekozen. Dat was Ebba Cadabra. 19 minuten over 3 uur. Ja, je hebt wel eens van die, die camerabeelden die je bijvoorbeeld ziet bij opsporing verzocht. Van we zoeken de volgende mensen en dan zie je toch een paar vage beelden. En dan moet je de mensen herkennen. Ja, maar daarvoor gaan we even de regio in. En wel naar Haarlem. Want er is, een, er is een, een oplossing voor op de langere termijn en wellicht ook uh, zinvol voor Zandvoort-ondernemers. Uh, uh, want volgend jaar wordt uh, deze pilot uh, landelijk ingevoerd of in de loop van dit jaar. Het is uh, voor velen nog steeds een doorn in het oog van veel winkeliers en politiemensen. Beelden van bewakingscamera's die vaak zo slecht zijn dat de dieven onherkenbaar blijven. Daarom start de politie met een project Excellent Camera Toezicht dat winkeliers moet helpen bij het optimaal benutten... van hun beveiligingscamera's. Sander van der Meer is forensisch, forensisch ICT-specialist... bij de politie Noord-Holland en begeleidt het project. Excellent cameratoezicht is bedoeld voor ondernemers. We kijken samen of de camera's die je op dit moment in je winkel hebt hangen... geschikt zijn voor de opsporing van daders. Nu blijven de daders in meer dan de helft van de gevallen nog onherkenbaar... maar daar moet het project een einde aan maken... Er worden bij het advies verschillende punten aangepakt. Zo wordt er gekeken naar de positie van de camera's... en er wordt gecheckt of de resolutie van de camera's hoog genoeg is... om gezichten te herkennen bij een overval. Het is aan de ondernemers zelf of zij uiteindelijk ook investeren... in een nieuw camerasysteem of aanpassingen. Eind vorig jaar begon de pilot in Noord-Holland. En, en enige tijd geleden kwam minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie... speciaal naar Haarlem voor het officiële startschot. Het is een groot succes. Wat je ziet is dat als er sprake is van criminaliteit in de buurt van nieuwe camera's... ze een haarscherp beeld geven. Je ziet precies wat wie uitspookt. De, het filiaal van de Action in Haarlem is ondertussen voorzien van nieuwe camera's. Komend jaar wordt het project in de rest van Nederland uitgerold. Geheel kosteloos kunnen ondernemers advies inwinnen... bij het regionaal platform criminal, criminaliteitsbestrijding. Ons mediapartner TV Noord-Holland was bij de action in Haarlem aanwezig en maakte de volgende documentaire. Goed zo, Het is een doren in het oog van veel winkeliers en politiemensen. De beelden van bewakingscamera's die vaak zo slecht zijn dat de dieven onherkenbaar blijven. Daarom start de politie met het project Excellent Cameratoezicht. Excellent Cameratoezicht is bedoeld voor ondernemers... om te kijken of het camerasysteem wat je nu hebt in je winkel of in je bedrijf... of dat geschikt is, of die beelden geschikt zijn voor de opsporing met andere woorden, is daarop iemand te herkennen. In meer dan de helft van de gevallen blijven daders onherkenbaar. Daarom kunnen ondernemers nu gratis cameraadvies krijgen. En dat houdt in dat wij contact opnemen met de ondernemer. We komen bij hem langs en samen met hem in zijn bedrijf gaan we kosteloos kijken... wat hangt er nu voor camerasysteem. en is dat geschikt voor de opsporing moment dat er iets plaatsvindt. Het project Excellent Camera Toezicht is een succes en daarom kwam minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie vandaag naar Haarlem voor het officiële startschot. Nou, er zijn inmiddels al 200.000 uh, camera's in Nederland zijn uh, door dat excellent cameratoezicht heen gegaan. En dat is echt een groot succes. En wat je gewoon ziet is uh, dat daardoor, als er sprake is van uh, criminaliteit... in de buurt van die camera's, het gewoon een haarscherp beeld geeft. En je precies ziet wie wat uitspookt. Alles wordt dus haarscherp vastgelegd. Ook iedereen die even boodschappen komt doen. Maakt mij niet uit, hoe meer camera's, hoe beter. Ik vind het beren goed. Er moeten er nog veel meer hangen over in de wijken ook. Ik vind het wel veiliger dat, je, als er wat gebeurt, dat ze altijd op de camera's terug kunnen zien uh, als er wat gebeurd is. Dus dat gaat, je, je, ik loop een stuk geruster. De action in Haarlem is ondertussen voorzien van nieuwe camera's. Komend jaar wordt het project in de rest van Nederland uitgerold. Ja, tot zover inderdaad de cameratoezicht wat verbeterd gaat worden. Dank aan de mediapartner NH. The night came in de spring.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 Uit van Dotan. Ja, het begon allemaal voor Dotan met de single I'm Coming Home. En later heeft hij nog diverse hits gescoord. Waaronder deze Let The River in. Zo dadelijk de evenementenagenda, maar eerst even een disco klassieker. Hier is de 52nd Street. Disco klassieker weer eens terug te horen te, te draaien op de radio vandaag. You're the 50 seconds fleet and tell me how it feels. Inmiddels half vier, dat betekent tijd voor de evenementenagenda. Is er nog wat te doen Albert-Jan? Jazeker, maar het is, het is in vergelijking tot natuurlijk december is het een stukje rustiger. Ja, maar voor je het weet is het alweer februari, We zijn ze alweer bezig met de strandtenten aan het opbouwen en komt er weer leven in de Ze zo ook met de evenementen. Vandaar dat we, laten we zeggen, een aardig brede evenementenagenda hebben. Want in maart hebben we een prachtig mooi sportief weekend in Zandvoort. Maar daar kom ik zo even op terug. En we hebben natuurlijk ook tennis. En dat moeten we ook niet vergeten. De Eredivisie Tennis in Nederland. Die finale wordt dit jaar weer verspeeld in Zandvoort. Maar daarover zometeen meer. Allereerst gaan we dus met... We beginnen met de evenementenagenda. Allereerst nog tot en met 16 maart is er een tentoonstelling van... We gaan naar Zandvoort... Het is een digitale reis van verleden naar heden. We gaan naar Zandvoort. Het is een reis van Amsterdam naar Zandvoort... met de blauwe tram en de trein. Ervaar de reis van 100 jaar geleden en nu. Nooit eerder is deze reis een bezoek aan het strand... vermengd met hedendaagse digitale kunst. Sterker nog, het gaat hier om een primeur... waar de bezoeker wordt meegenomen in een reis door de tijd... door multimedia kunstenaar Stefan de Groot. Dat allemaal tot, zes, tot nog tot en met 16 maart... in het Zandvoortsmuseum... Dan gaan we naar morgen. Daar kom ik straks ook nog even uitgebreider op terug. Is er, het is weer zover. Uh, uh, Erik Timmermans is hersteld. En ja, ook jazz in Zandvoort. Daarmee weer een nieuw leven ingeblazen. Uh, want morgen is het zover. Dan is er weer jazz in Zandvoort. Met niemand minder dan Deborah J. Carter. En dat begint allemaal morgen om half drie in theater De Krocht. Gaan we naar de 18e, dan is het tijd voor de Kinderdisco en het thema van de glitter. En dat speelt zich allemaal af in Pluspunt aan de Flemingstraat. Het begint die avond allemaal om 7 uur en duurt tot 9 uur. En op 20 januari hebben we een classic concert met het Heemsteeds Philharmonisch Orkest. En dat speelt zich allemaal af in de Protestantse Kerk en dat begint allemaal om 3 uur. En ook een interessante bijeenkomst op 4 februari. Want dat is, staat het namelijk het Wapen van Zandvoort aan het Gasthuisplein... in het teken van de Rotary Zandvoort. Die organiseren een introductieavond voor wellicht aspirantleden... en mensen die kennis willen maken met het fenomeen Rotary Zandvoort. Dat allemaal op 4 februari in het Wapen van Zandvoort. En het begint allemaal die avond om 8 uur. Gaan we naar een heel sportief weekend op 30 en 31 maart. Allereerst die zaterdag de 30 van Zandvoort... Pas morgens 8 uur tot half 6 die zaterdagmiddag. Het is een sportief gebeuren op die zaterdag. En die aftrap vindt dan op 30 maart plaats met de 30 van Zandvoort. Door wandelaars tijdens deze 30 van Zandvoort. Niet voor niets heet dit wandelevenement Le Champion de 30 van Zandvoort. Al het unieke van het Noord-Hollandse badplaats en de directe omgeving komen samen in deze afwisselende route van 30 kilometer. Je start de wandeling op circuit Zandvoort... en wandelt daarna over het Noordzeestrand... door het Nationale Park Zuid-Kennemerland. Meer informatie over de 30 van Zandvoort... en wellicht het inschrijven daarvan. Kijk dan even op de website www.30vanzandvoort.nl. www.30vanzandvoort.nl Dan hebben we natuurlijk die 31ste... Uh, het de andere grote loop- en sportief evenement de zogenaamde omloop van Zandvoort. Die begint om half negen, die 31e morgens en duurt tot vier uur. Het is de voorjaarsklassieker. De omloop van Zandvoort start wederom vanuit... de spectaculaire pitstraat op het circuit van Zandvoort. Je fietst een grote ronde van 4,2 kilometer... over het uitdagende en heuvelachtige circuit. Het is een echte tijdrit. En enkele uren na de start van de omloop van Zandvoort... zullen bovendien, en dan komt die 14.000 lopers van start gaan voor het hardloopevenement de Runners World Zandvoort Circuit Run. Meer informatie over eventuele inschrijving en bijbehorende kosten... kunt u allemaal terugvinden op de website www.omloopvanzandvoort.nl. www.omloopvanzandvoort.nl En alle tendersvrienden wil ik even vast even attenderen op 8, juni, 8 en 9 juni van dit jaar... Want op zaterdag 8 en zondag 9 juni heeft het finale weekend van de hoogste nationale tenniscompetitie voor gemengde clubteams plaats in Zandvoort. Op de zaterdag strijden de vier beste teams uit deze hoogste Nederlandse competitie om een plaats in de finale die dan op de zondag verspeeld zal gaan worden. Aangezien de TC Zandvoort in 2018 Nederlands kampioen is geworden... mogen zij de play-offs van 2019 organiseren... op het mooie sportpark de, sportpark de Glee aan de Kennemerweg in Zandvoort. Dus tennisliefhebbers, zet het vast in uw agenda. 8 en 9 juni, eredivisie Toptennis in Zandvoort. Dankjewel, Albert-Jan, de evenementagenda. Wat komen er weer een paar mooie evenementen aan, Albert-Jan? Prachtig. Ja, Zandvoort bruist, leeft en is actief. Het is vorig jaar ook wel weer gebleken. En dan hopen we ook op een lange zomer. En dan kan het alleen maar weer een succesvol jaar worden. Nou, wil je meer informatie over de evenementen? Kijk dan ook eens op onze eigen ZFM-app. Hij is gratis te downloaden in de Play Store, App Store en Windows Store. En dan blijf je ook meteen op de hoogte van de laatste nieuwtjes. En hier is nieuwe muziek van David Ketta uh, Bebbe. Hoe heet ze ook weer? <laughs> Bebba Rexa en Jay Bowen. Oh, nee. Ja, ja, heel bekend, heel bekend. <middels>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 waarschijnlijk vanavond wel tegenkomen in de Euro Breakdown. Tussen 7 en 9 te beluisteren hier bij CFM. Dat was de single van David Ketta, Beba Rexa en Jay Bowen. En Say My Name. Ja, van, vanmorgen is het begonnen in de Corver Sporthal. En inmiddels zijn de wedstrijden voorbij. We hebben het over het schoolbasketbaltoernooi. Gewonnen bij de heren door de ONS. Bij de dames door... Uh, hoe heet de school ook weer? Hannie Schafschool. En uh, uiteraard de sportiviteitsprijs, ook die werd uh, uitgereikt aan de dames en heren. En uh, die was voor de Nicolaas school. Dat zijn de winnaars van het school basketbaltoernooi.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 Echt een uh, leuke raadje plaatje plaats. Ja, sometimes, zo heet dat nummer, maar wie zingt het ook alweer? Nou, we hebben er een hele tijd over na moeten denken... en In ineens kwamen we erachter. De groep heet Eraser. Lekkere muziek uit de jaren tachtig. Ja, uh, jij hebt weer een bericht voor ons. Uh, ja, ik, had, ik had het al even aangegeven tijdens de evenementenagenda... dat ik er nog even op terug zou komen. En wel het jazz in Zandvoort. Een geweld, ook een geweldig evenement wat, uh, wat uh, vaak uh, in de krocht wordt verspeeld... en vele jazzliefhebbers naar de krocht brengen. Zoals gezegd, een nieuwe reeks jazzconcert in theater. De krocht gaat morgen van start. Na enkele maanden afwezigheid heeft bassist en organisator Erik Timmermans de draad weer opgepakt met een, en een spetterend kwartet kunnen contracteren. Niemand minder dan Deborah J. Carter komt morgen naar Zandvoort... voor de aftrap van een nieuwe seizoen jazz in Zandvoort. Deborah Carter, de Amerikaanse die al heel lang in Nederland woont... trad al vier keer eerder op in het Zandvoortse theater... waarvan de laatste keer tijdens het Nieuwjaarsconcert op 15 januari 2016. Ze wordt, komende, ze wordt morgen begeleid, muzikaal begeleid door pianist Jean-Louis Van Dam slagwerker Gijs Dijkhuizen en natuurlijk Timmermans op de Contrabas. Ze zullen een geweldig programma voorschotelen in Theater De Krocht... de zaal die met die prachtige akoestiek... waar menig artiest uit Nederland of van buiten de landsgrenzen... maar wat graag op de zondagmiddag naartoe komt. Kortom, zondag jazz van een heel hoog niveau in Zandvoort. Zorg dat u op tijd komt, want het belooft heel druk te worden... en zoals altijd geldt, vol is vol... Reserveren kan wellicht nog via www.jazzinzandvoort.nl. Www Morgen vanaf half drie in Theater de Krocht. En de entree bedraagt 15 euro. We zijn blij dat ze we weer terug zijn. Ja, klopt. En de Jazzliefhebbers in Zandvoort natuurlijk ook. Zo is het. Vorige week jij had het over het uh, nieuwjaarsconcert. Vorige ja. week hadden we het uh, nieuwjaarsconcert vanuit uh, de Agatha Kerk live uh, uitgezonden bij uh, ZFM. En morgen gaan we het nog een keer uitzenden, de herhaling van het uh, nieuwjaarsconcert. Morgen vanaf 1 uur, dan krijg je een uur een uh, voorbeschouwing. En vanaf 2 uur, helemaal live, het nieuwjaarsconcert 2019. Yes. De muziek van Phil Collins. In dit een van zijn meest bekende platen. Another day in paradise. Wil je meekijken bij Zalvoort op zaterdag en Zalvoort op maandagmiddag als we herhaald worden? Dat kan via www.zfm-live.nl. www.zfm-live.nl. Dan kijk je live mee in de studio hier aan de tolweg 10a. En dan zie je dat Abijan en ik er nog zijn tot aan 5 uur vanmiddag. En daarna Entertainment for You. Helaas vandaag een non-stop uitzending. Want onze collega Fred Heij, hij is helaas ziek. Van harte wetenschappen namens ons Fred.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 met de muziek uit de jaren 70, Delegation was dat en Where is the Love later ook nog door de Nederlandse groep Timeless uitgevoerd ook een leuke versie trouwens maar dit was het origineel en des te leuke der. vandaar dat hem ook voor jou draaiden op CFM nou zag ik van de week op Facebook een bericht van RTL Nieuws met daarbij een foto van Sanfordse Hekjers ja. 16 stuks in een speeltuin klopt je lag lekker te pitten in de speeltuin en ook een beetje aan het spelen natuurlijk in de speeltuin. De herten zijn niet alleen uh, gek van uh, speeltuinen, maar uiteraard ook de Albert-Jan. Klopt. Uh, hoe, hoe, hoe, hoe kom je daar zo op? Ja, nee, dus, dat, dat had ik, dat had ik niet op verwacht. Even. Maar goed, ja, nee, klopt. Die foto heb ik ook gezien van die herten, die heb ik ook wel ergens liggen. Damherten doen een dutje in de speeltuin. Leuk hè? Het speelkwartier was afgelopen donderdag erg vermoeiend, althans voor, de, voor, deze, voor een kudde Damherten. De speeltuin in de Zandvoortse Celsiusstraat werd erom ook gebruikt voor een middagdutje. Jennifer Jurik zag het een bijzondere tafereel en legde het vast op de gevoelige plaat. Nou, prachtige foto. Keurig omheind, om, om he, hè? He? Keurig hekje eromheen, dus lekker veilig. Maar er komt nog een speelvoorziening en dan heb ik het over uh, een speelvoorziening tussen de Leisterstraat en de Brede Rode Straat. Wellicht Herten ook even <lacht> opgelet. En uh, u wordt gevraagd om daarover mee te denken. Want aanstaande woensdag 23 januari is er een inloopbijeenkomst voor omwonenden om mee te denken over een kleine speelvoorziening tussen de Leisterstraat en de Brede Rode Straat. Een aantal bewoners van de Leisterstraat heeft een initiatief bij de gemeente Zandvoort ingediend. Ze willen een kleine speelvoorziening voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar tussen de Leijsterstraat en de Straat. De betreffende locatie is verouderd en aan vernieuwing toe. De bijeenkomst, zoals gezegd, is woensdag 23 januari van 4 uur s middags tot 6 uur in de aula van kindercentrum Ducky Duck, Louis-David's carré nummertje 1. Kinderen zijn uiteraard ook van harte welkom... aangezien zij uiteindelijk de gebruikers van de speelvoorziening zullen zijn. Naast de herten dan, hè? Omwonenden hebben deze week een brief hierover van de gemeente ontvangen. U kunt ook een reactie achterlaten via www.zandvoort.nl-lijsterstraat. www.zandvoort.nl-lijsterstraat. Als u nietigheid bent om naar de inloopbijeenkomst te komen. En dit kan uiterlijk tot 25 januari... De inbreng wordt gewogen en zo mogelijk meegenomen... in de uiteindelijke drie varianten voor de inrichting. En ze komen hierop terug tijdens een vervolgbijeenkomst... op woensdag 6 februari aanstaande van 4 tot 6... wederom in de aula van kindercentrum Ducky Duk. Dankjewel Albert-Jan en dan gaan we naar de speeltuin. Hè? Altijd leuk. Nog twee platen tot aan het nieuws... en weer van 4 uur, waaronder deze.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 ...op de zaterdagmiddag bij CFM. Ja, draaide we net al Delegation en Where is the Love... ...hadden we deze ook nog even gevonden en weer onder het stof vandaan gehad. De single van Bugs en Making Your Mind Up. Zo dadelijk het derde en laatste uur van Zandvoort op zaterdag. En daarin onder meer het gedicht van de dag... En heel uh, ja, andere onderwerpen, uiteraard ook. En uh, heel veel lekkere muziek. Dus we hopen je zometeen weer te zien na het nieuws. En weer van 4 uur zijn Albert-Jan en ik en nog 1 uur lang tot aan Entertainment View. En hier is Thank You als laatste.